Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Egypte worden alle politieagenten die tijdens de volksopstand... demonstranten hebben gedood, geschorst. De Egyptische premier Sharaf wil met de maatregel de betogers tegemoetkomen... die ontevreden zijn over de situatie in Egypte... na de val van het regime van president Mubarak. Bij de opstand in januari en februari kwamen in 18 dagen... meer dan 800 mensen om. Sinds vrijdagmiddag hebben zich weer veel demonstranten verzameld... op het Tahrirplein in Cairo...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 maar ook trots op de vele scoops. Van de laatste krant zijn vijf miljoen exemplaren gedrukt. Het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. De eigenaar van de krant, Rupert Murdoch, komt vandaag naar Londen. Hij besloot de krant op te heffen, maar sindsdien heeft hij nog nauwelijks gereageerd op het schandaal... en geen maatregelen aangekondigd. Interpol heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd voor vier leden van Hezbollah... Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. De opsporing gebeurt op verzoek van het speciale tribunaal voor Libanon in Leidsendam. De Sietische Hezbollah-beweging maakt de dienst uit in de huidige regering. De vermoorde premier Hariri hoorde tot de andere groep, grote groep moslims in Libanon, de Soenieten. En dan nog het weer tegen de ochtend kans op een bui. Overdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag weer enkele buien bij een graad of twintig.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 Een hele goede nacht, diep in de nacht, twee minuten over drie is het inmiddels. En hier gaat het vannacht helemaal over single zijn. Iets waar iedereen wel wat mee heeft, want je bent het of je bent het niet. Een alleenstaande is iemand die geen partner heeft. Dat zegt Wikipedia over singles. Alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Soms wordt ook wel het woord alleen gaande gebruikt in verband met een eventuele negatieve lading die het woord alleenstaande kan hebben. Is dus, uh, wat ik hier lees op Wikipedia klinkt niet heel erg positief... maar is het zo erg om alleenstaan te zijn? Tegenwoordig kiezen steeds meer mannen en vrouwen voor het vrijgezellen bestaan... lekker zonder verplichtingen, moedjes en het rekening houden met een ander... Zijn deze mensen dan eenzamer dan de stelletjes in Nederland... of zijn ze misschien juist wel veel minder eenzaam... omdat ze gewoon een lekker druk sociaal leven hebben? Ik wil het van jou horen. Ben je single of niet? En hoe denk je daarover? Voel je gelukkiger alleen of met iemand? Bel dan even 0800-1121. En dat heeft Jiska ook gedaan. Goedenacht, Jiska. Goedenacht. Gelukkiger alleen als single of gelukkiger met iemand samen? Ik ben gelukkig single. En wat me opvalt in het programma is dat veel wordt gepraat over hè, wat er niet is, die partner, of die partner weer krijgen. En dat valt mij ook op aan mensen die een relatie hebben. Die zien het single een beetje als een soort tussenfase om weer een relatie te krijgen. Maar ik denk als je gewoon langer alleen bent, dan ben je gewoon bezig met je leven te leiden. En dat doe je dan alleen. Een sociale netwerk bestaat meer uit familie en vrienden en dat, dan niet die partner erin. Jij mist het helemaal niet. Nou, ik zeg niet dat ik het helemaal niet mis. Het is alleen niet waar je leven om draait. Het is niet dat ik de hele tijd bezig ben van ik moet een partner krijgen of wat erg dat het niet is. Ik leef gewoon mijn leven. En je bent niet bang dat je overblijft of zo. Dat heb je natuurlijk ook, heel, dat heel veel mensen dan uh, naastig op zoek zijn naar een liefde. Omdat ze bang zijn dat anders iedereen bezet is of dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja, maar overblijven klinkt sowieso zo, zo apart. Ik kan wel ook een nuttig leven en een leuk leven uh, zonder die partner. Dus het is niet dat het dan overblijven is, dat klinkt zo alsof het niet leuk is. Ja, ja uh, al, alsof het dan helemaal verkeerd met je is. Ik heb een prima leven zo. En ik zie heel veel mensen in relaties waarin ik denk van, nou, ik heb het veel leuker alleen. En ik zie ook een paar mensen die hebben een relatie die denken, nou, zo is het, hartstikke, uh, zo is het nog leuker. Het is een beetje als het komt dan is het prima en als het niet zo is dan uh, is het ook goed. Heb ik ook een leuk leven, ja. En uh, is het wel dat je, heb je wel in je achterhoofd dat er ooit weer een, een leuke man of vrouw om de hoek zou kunnen komen kijken? Het zou best kunnen zijn dat er een leuke man om de hoek komt kijken, ja dat kan. En als dat niet zo is dan is dat niet zo, maar dat zie ik wel. En waar, waar besteed je je tijd aan uh, zonder uh, een relatie? Wat, wat, wat is nou een voordeel, vind jij, aan, aan single zijn ten opzichte van een, uh, een stel zijn? Mm, nou ja, in ieder geval dat je... Uh, aan de ene kant is het lastig soms dat je eigen keuze moet maken... en niet even kan sparren met iemand. Maar Maar ja, het is ook het voordeel dat je geen rekening moet houden met iemand van Je doet waar je zin in hebt. En hoe oud ben je Iska, als ik vragen mag? 38. 38. Spelen kinderen nog een rol bij jou? Uh, ja, dat is wel een keer, dat is af en toe wel een thema waar je over nadenkt, ja. Maar o, o, een thema waar je over nadenkt in de zin dat je ook denkt van... oei, dat klokje tikt wel uh, behoorlijk hard nu. Ik moet toch eens actie ja, ondernemen. Ja, mijn vriendenkringen zijn er mensen die nu wel kinderen krijgen... en dan denk ik nou, dat is wel erg mooi en leuk... Dus dan denk je toch van, nou, uh, wil ik dat ook? En wil ik dat misschien alleen? Of, uh, ja, of, of wil ik dat juist niet? Daar denk ik wel over na, ja. En wat, wat is voor jou nu een optie? Want de eitjes raken op natuurlijk, hè, op een gegeven moment. <laughs> <laughs> het is toch nog wel weer niet gaan. Nou. Uh, maar dus, ik denk er wel over na. En uh, laat ik het daarbij houden. Oké, okay, maar je, je zou kunnen overwegen om een wel een alleenstaande moeder dan bijvoorbeeld te worden, eventueel. Ja, ja. Het leven wel... stof niet omdat je geen partner hebt. Het is ook niet dat je niet meer op het raas gaat zitten of uh, niet naar de film gaat. Dus er zijn heel veel dingen die gewoon doorlopen. En ja, met kinderen krijg je wat anders, omdat je dan wel moet nadenken over het lang van het kind en een vader hebben. Is iets fantastisch. Dus dat is een keuze waar je echt wel wat langer over nadenkt. Maar het is niet dat het leven stopt, dus het is niet meteen van de agenda af. Nee, nee maar het is natuurlijk wel een, een ding voor vrouwen. Dat is in ieder geval wat, wat Wil Berghuis, seksuoloog, eerder in de uitzending, ook heeft gezegd. Dat bij veel vrouwen juist, ja, dat, dat klokje, dat tikt maar door. En dan uh, moet je toch op een zeker moment op zoek, tussen aanhalingstekens, naar een uh, man. Die is op een of andere manier natuurlijk wel nodig in het spel, als je het heel graag wil. Uh, ja, maar goed, uh, een relatie aangaan met een man omdat hij een kind kan geven, vind ik een slechte basis. Ja, Toch? Uh, het feit dat je met elkaar een klik hebt. Dat is geen optie, nee. En wanneer heb je voor het laatst een relatie met iemand gehad? Pff, zo, dat is lang geleden. Dat ik zo niet kunnen zeggen. Waarom Tenen ben je? jaar of zo. Oké. Okay. En waar, waarom ben je eigenlijk vrijgezel? Je, je klinkt als een hartstikke leuke, gezellige vrouw. Je komt vast ook leuke mannen tegen waar... Uh, Waarom toch niet leuk genoeg, blijkbaar, voor een uh, relatie? Ja, dat ik zo negatief geformuleerd. Alsof er iets mis moet zijn als je vrijgezel bent. Nee, helemaal Maar het is ook niet nee, dat je er niet, niet voor open staat. Dus dan, dan ben ik benieuwd hoe, uh, hoe het kan dat er geen ja, man is. die dingen die lopen soms gewoon zo. En ik denk dat het ook met mensen die wel een relatie hebben... ook gewoon zo loopt. Dat je iemand tegenkomt en het werkt. En het is leuk en je blijft bij elkaar. Nou, ik ben niet op die manier iemand tegengekomen nee. en het is niet zo gelopen en uh, zo is het ook goed. Ja, ja precies. Dus Dat kan altijd nog komen, maar het moet gewoon net het moment ernaar zijn. Ja, ik denk niet dat je een vraag van wat is een mismeetje van dat je in een relatie zit. Dus ik denk ook niet dat je de vraag moet stellen wat is een mismeetje dat je uh, geen relatie hebt. Nee, maar... Ik denk dat dat losse dingen van elkaar zijn. We hebben vannacht ook al mannen gehoord die gewoon last hadden van bindingsangst... of die het te, uh, ja, te, te vervelend vonden om rekening te moeten houden met een, uh, een dame... Uh, als die eventueel zou komen. Maar bij jou spelen dat soort zaken helemaal geen rol eigenlijk. Het is meer dat, dat je gewoon niet de juiste klik hebt met, uh, met iemand. Nou ja, Ik heb me die vraag wel afgesteld. En ik denk dat veel singles zich die vraag uh, stellen... En ik ben ermee opgehouden, omdat je daar gewoon, daar ga je nadenken over, van wat is er mis met mij? Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Ik nee. denk dat je gewoon moet uh, denken van, nou ja, uh, ik ben prima en een ander is prima. En uh, zo is het gelopen bij mij en als het anders gaat lopen, dan, uh, dan zie ik dat wel weer. Ja, ja, precies. Maar nog is jouw leven prachtig zoals het is. Ik heb een prima leven, ja. Jessica, dankjewel in ieder geval. Uh, single Lady, uh, dat ben je wel. En dat is, daar zijn ook heel veel liedjes over gemaakt. We draaien hier de top 5 van uh, single uh, liedjes. Of in ieder geval liedjes die gaan over het single bestaan. En de nummer 2 van die top 5 is natuurlijk de plaats van Beyoncé. Dat nummer werd een grote hit vorig jaar. En uh, voor elke dansje dat erbij hoort. Dus als je nog een beetje energie hebt hier zo binnen in de nacht. Dan uh, zou ik zeggen ga, voor, uh, ga ervoor. Single Ladies, Beyoncé. Beyoncé en Single Ladies hoorde je in de, de top 5 van Single Liedjes. Op nummer 2 stond ze straks de nummer 1. En we gaan eerst nog eventjes weer naar Boyd's Bar terug, want daar zitten mijn BNN-collega's nog. De Bachelor List van het blad Jackie, dat is de lijst waar de meest begeerde vrijgezellen van Nederland in staan. En dat is ook bij mijn collega's van BNN niet onopgemerkt gebleven. En daarom gaan we weer eens eventjes naar, BNN, naar BNN's eigen Boyd's Bar voor een goede discussie over deze lijst. Ooit maar. We zijn, er, is, zijn, zijn singles eigenlijk altijd... Aan, want je ziet zo vaak lelijke singles. Jij, jij dan yeah. niet. oh dank je. Maar zijn er eigenlijk... Alle, je hoort heel vaak, alle aantrekkelijke mannen zijn al yeah. bezet. set. Ja. Nou, dan je moet hebt... je even de bachelorlist openslaan. Besef of homo ja, de of problematisch. Maar Jackie is net uitgekomen. Ik heb een programma bachelor de wel, maar. Ja, ja, nee, nee, ik heb het gezien. gezien. De bachelorlist van me, me, de, de meest begeerlijke vrijgezellen. Ja, wat is dat? Volgens mij heb je hem net niet gehaald. Ari Bones staat er. Ja, je toch? Is dat terecht? Vind je dat terecht? Ja, qua uiterlijk en populariteit is hij wel. Uh, Nummer 1. Ja, ja, maar hij moet ja, gewoon zijn mond houden. Ja precies. Hij Goed moet uit. niks zeggen. Hij dan moet dan echt gewoon. niet zijn mond open doen. Dan en is hij het... moet niet zijn rug laten zien. Dus ja, nee. Hij, <laughs> ja, hij moet gewoon zo blijven staan. Maar wat ik een shock vond was dat de bachelor van het programma de ja. bachelor, die stond op 7. Maar die ja. is toch gewoon heel lelijk en dom? Of vergis ja. ik me nou? Ik vond hem niet lelijk. Maar het was toch ook meteen weer uit met zijn meisje. Ja, ja dat, dat is het. Ja, dat is het. Ja. Dat oh, past ja. toch niet bij elkaar. Ja, maar er zijn ook wel heel veel knappe singles. Ja. Want je hebt toch, je hebt toch een soort tweede leg qua singles nu. Maar dat, die zijn dan problematisch. Dat, ja, maar mannen van 45, 50 en vrouwen... Tweede leg Ja, ja. ja. ja. ja maar dat is wel zo. Dat je goed. Want je hebt singles rond de, de twintig, nou, een beetje ja. onze leeftijd voor sommigen. Sorry, Edwin. En, <laughs> en je hebt dan nog de tweede leg singles en dat zijn dan gescheiden mensen die mensen. gescheiden zijn. Ja. En volgens mij hebben mannen daar echt keuze te over. Ja, ja. dat uh, ja. Ik, ik kende wel. Maar daar moet ik nog een paar jaar voor wachten. <laughs> nou ja, of je moet een oudje nemen. Ja, dat is ook leuk. Oudwit, wat anders. <laughs> nou, maar die Zit. hebben volgens mij niks te klagen. Nee, helemaal niet. Het leeft hartstikke ja. Ja. ja. Al die sites. Die gaan we naar van die Avis-parties. Ja ja. ja, ja. Dan zie je zo'n swing hoor, al die oudjes. Ja, swingen, ja. maar Waar, waar, waar vind je tegenwoordig als, als single, waar vind je dan nog een relatie? Of misschien gaat het daar ook wel? Ja? I, I, I, ik internet? ben niet echt, je, ik I zoek internet. daar niet actief naar, maar ja, Facebook is natuurlijk gewoon een neukboek. Ik bedoel, daar wordt er echt ja, wel is... heel ja, veel, ja, wel. Is veranderd van, ik heb een relatie met, en toen vlijf het ja. in één keer de hele dag. En toen dag, bam, echt mijn hele box vol gewoon hey? met allemaal berichtjes ja, van toch? de meesten. Nou, ik had zelfs dat mijn vader die ging Facebook aanmaken, omdat hij mijn foto's van het buitenland wilde zien. Toen kwamen er allemaal gescheiden vrouwen uit het dorp en die wilden ja. vrienden met hem worden en die gingen een privébericht sturen. Ja, nee. mijn vader is gewoon getrouwd. Ja, Facebook is <laughs> echt waar. Ja, ja mijn moeder. Echt waar. Zo gaat dat. Ja. Weetje. Oh, hoppa. Ja, oh. Ja, gewoon oh, weet een hele nieuwe markt zijn. gaat er voor me open. Ja, ja. zo gaat die dingen. Ja, en dating sites voor de rest, ja. behalve Facebook, worden alleen maar gehackt. Ja, dat was ja. het laatste. Ja. ja. Ja, maar wel. Want een vriendin van mij, die is ook al, die is nu in de dertig. En die heeft eigenlijk nog nooit echt een relatie gehad. Maar dat wil ze wel heel graag. Maar het komt er gewoon niet van of zo. En die heeft ook allemaal geïnternet date en bla, bla, bla. En die is nu weer terug naar gewoon inschrijven bij een bureau. En we uh, oh, ja, dus hadden vandaag een afspraak dat ze echt weer precies. En oh. ergens langs ging een intakegesprek en verbaalde wow. van het internet. En uh, ja, ik hoop gewoon dat ik dat niet hoef te gaan doen. Maar ben je. Want mensen zijn wel op zoek naar een relatie. Ook zij wil dus ja, uiteind... heel veel een relatie. Ja, ze doet er alles wel... voor. Ja, maar ze heeft nu wel ook besloten van als het niet lukt. Want ze wil wel heel graag een kind. En wat gaat ze dan nu uh, oh ja, met een homovriend van door doen? Want ze nee, wel niet met mij. Nee, Mag ik vertellen? Nee, maar uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk wil iedereen wil gewoon wel... Samen je zijn, happy toch? single kun je best even zijn. Maar iedereen wil uiteindelijk gewoon niet. Samen. Ja, precies. Het is nu leuk, maar ik weet ook inderdaad... Ik wil iemand ooit. Maar Simone, ben jij dan gelukkig? Nou, wat een uh, persoonlijke vraag. Moet ik ook met de billen bloot? Nou, dat moet dan maar. Ik uh, ben zeker heel gelukkig. Ik uh, ben gelukkig al, even kijken, bijna zeven jaar in een relatie, dus al heel lang niet meer vrijgezel. Maar ik moet zeggen, uh, Bella Jiska, die ik uh, daar straks sprak, die uh, vertelde dat zij ook heel erg blij is als single. En dat het eigenlijk geen uh, verschil hoeft uit te maken. En dat het ook vrij negatief vaak wordt benaderd: hè, het alleen uh, zijn. Ik weet nog dat toen ik single was dat ik dat uh, uh, eigenlijk ook echt wel prima vond. Dat ik uh, echt wel heel erg uh, blij was uh, om uh, lekker te gaan stappen met vriendinnen. En uh, niet echt het gevoel had dat ik per se iets miste. Maar ja als je dan op een gegeven moment iemand tegen het lijf loopt met wie het heel erg klikt en heel erg goed gaat waarom zou je er dan niet voor gaan dus er zitten aan allebei gewoon heel erg leuke kanten en uh, nou, vooralsnog zeg ik laat het lekker zoals het is, ik ben uh, gelukkig om antwoord te geven op uh, de vraag van mijn uh, lieve BNN collega's in Boitsbar. Bar, volgende week dan hoor je ze uiteraard weer hier in Lust, dan uh, zitten ze weer lekker in de nacht met een biertje te filosoferen over het, uh, het onderwerp van die uitzending volgende week, uh, maar zover is nog lang niet, um, wij gaan straks in ieder geval nog verder praten met uh, Wil Berghuis, onze huissexologe van Lust. En dan gaat het over jouw vragen op liefde, seks en relatiegebied. Dus als jij een probleem hebt, dan uh, zijn we er voor jou en dan kun je uh, mailen of bellen. Uh, bellen kan natuurlijk naar 0800 1121. Maar mailen dat kan dan weer naar lust.bnn.nl Dus als jij een vraag hebt, maakt niet uit waarover. Als het maar gaat over liefde, seks en relaties. Kun je die stellen aan Wil en dan geeft zij antwoord op jouw vraag. En je hebt natuurlijk nog van mij te goed de nummer 1 in de top 5 van platen over single zijn. Dat is niet deze, had gekund. Maar dit is You van Ten All with me As long as you by my side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 Dragging out, what I try. klassieker uit de jaren 80, You van Ten Sharp. Zometeen dan hoor je de nummer 1 in het single top 5. Maar eerst onze huisschrijver Tim Hofman. Die zit weer klaar om een nieuwe column voor te dragen. En Tim, hou me niet langer in de spanning. Laat hem maar horen. Ja Simone, dankjewel. En de column voor deze week heet Arie Boomsma. Een vegetariër belonen met 5 kilo salami, een moslimfundamentalist... een Amerikaanse vlagcadeau doen, Mart Smeets een mooie trui aanbieden... en de stem van Dinant op zichzelf. Het wordt allemaal niet gewaardeerd en het slaat nergens op. In die lijn moet het blad Jackie gedacht hebben... toen ze de award voor meest begeerde bachelor van Nederland uitreikte... aan Ari Boomsma. Het feit dat Ari die woord kreeg impliceert dus eigenlijk dat vrouwen vallen op mannen die niet neuken. Mannen die zich geheel onthouden van alles wat Ted en kont heeft. Kaart afwijzen maakt single mannen dus begeerlijk. Ik denk echter dat Arie dit maar al te goed doorheeft en hij het gewoon misbruikt. Die roept gewoon dat hij niet neukt. Met niemand niet serieus, ja! Om zo te kunnen doen waar hij zin in heeft. Lelijke vrouwen afwijzen onder het mom van... Ja, ik zei het toch, ik uh, doe geen vrouwen. En de allermooiste gewoon wel pakken. Wel pakken? Ja, gewoon wel pakken. Maakt hij dus ze wijs dat zij de enige voor hem zijn en dit gevoel voor hem ook nieuw is. Moet het wel hun geheimje blijven. En die wijven maar soppen. Maar goed, de boodschap is begrepen. Wij mannen moeten dus gewoon hard to get spelen. Dat maakt ons gewild. De volgende boodschap is dan ook namens alle mannen van Nederland. Wijven, jullie stinken en jullie zijn allemaal lelijk. Bah, gadverdamme! Neuken? Tim Hofman was lekker dreef in zijn column van deze week. En uh, wij zijn aangekomen bij de nummer 1, ik had hem je beloofd, van de single Top 5. En uh, dat is het laatste nummer dus uit die Top 5. Het is een plaat van een fantastische Nederlandse zangeres. Je kent het nummer misschien wel omdat het de soundtrack was van het Net 5 programma Single. En het is een cover, want het origineel is eigenlijk Engels. Dit is Treintje Oosterhuis met Nooit Gedacht en wat mij betreft de beste single die ooit is gemaakt. Veilig is het wel Niets of niemand te verliezen Liefde komt vanzelf Maar jij hebt het niet voor het kiezen Je ziet jezelf staan en weet je stond hier lieverzaam Liefde maakt je blind Dat je die ene vindt Had je ooit gedacht dat jij het kon Op jezelf waar alles ooit begon Alle tijd niet goed en alles kan Je bent twijf Je alleen kon zijn. Je laat je niet verslaan. Elk moment je ogen op de ware moet bestaan. Een ding mag je niet laten lopen. Het leven gaat te snel om eenzaam te gaan zitten wachten. Al van dit moment nu je nog single bent. Had je ooit gedacht dat jij het voelt. Toch is alle tijd niet, oh, op zijn aan strand Je bent vrij en trek je uit. het een beste single vond. Ah, dat was even een tikje overdreven, maar ik eh, bedoelde natuurlijk dat het in ieder geval wel de beste singleplaat was uit onze top 5 van deze nacht. Speciale nummers die helemaal passen bij het single bestaan. Treintje Oosterhuis dus en Nooit Gedacht. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een Slur. Wil weet het. Hier in Lust heb jij de kans om aan onze seksuoloog Wil Berghuis... jouw vraag te stellen op het gebied van uh, liefde en seks. Dus heb je een probleem, dan kun je naar ons mailen. lust.bnn.nl lust.bnn.nl En in Lust is ons geen vraag te gek, toch Wil? Nee, helemaal niet. Alles Kom, kan, op. alles mag. Ja. Maar ik heb een, een vraag gekregen van uh, Sammy. Ik zal hem uh, even in voorlezen, de mail die we kregen. Uh -huh. uh, hoi, ik luister vaak aandachtig naar jullie programma... en heb een uh, vraag voor wilde ik aan niemand anders nog heb durven te stellen. Ik heb een super fijne relatie, alles is goed. We zijn nu een paar maanden gewoon nog verliefd en de seks is top. Het enige is dat als we seks hebben, dat ik dan vaak aan seksuele beelden moet denken. Niet van hem of ons, maar meer scènes uit pornofilms... die ik ooit gezien heb om echt opgewonden te raken en om klaar te komen. Dit heb ik ook in vorige relaties gehad. Alleen als ik daaraan denk, word ik nu echt opgewonden. In deze relatie heb ik het minder dan in andere. Ik ben nu ook echt voor het eerst echt verliefd. Maar toch helpt het wel vaak. Is dit iets raars? Hoe kan ik het oplossen... En het stoort hem niet, want hij weet, niet, weet het niet. Maar ik vraag me soms wel af waarom ik dit heb. Nou, um, ja, wil klinkt wel als een, een probleem. Lijkt me wat, misschien wel meer mensen hebben, maar niet durven te zeggen. Nou, dat, dat denk ik. Want Eigenlijk heeft het gewoon uh, over een fantasie. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen, dat was het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde. Van, uh, nou, ik vind het heel goed dat... Uh die vraag nu eindelijk uh, stelt, hè? want ze heeft hem al een tijdje in haar hoofd zitten. En wat ik er een beetje achter zie schemeren, is wat schuldgevoel. En um, dat zal ze misschien nog niet helemaal zelf benoemd hebben, maar dat voelt ze vast wel. Zo van, ze voelt zich daar toch een beetje vervelend over naar haar vriend. Van ja, Want dat is de norm. Hè? De meeste mensen hebben zoiets. Ja, maar uh, als ik een relatie heb en ik ben verliefd, moet ik alleen maar aan hem of aan haar uh, denken als ik... Uh, als ik alleen maar met haar of met hem bezig zijn... en alleen maar van haar of van hem opgewonden raken. Ja, dat zou mooi zijn, maar um, uh, dat is ook niet altijd. Ik bedoel, je, je gedachtes en je beelden en je ervaringen... die zitten in je hoofd. En ja, dat kun je niet, uh, niet uh, stopzetten op het moment dat je, dat je vrijt. En um, dus dat schuldgevoel, dat, dat hoeft ze niet te hebben... want misschien heeft haar vriend het ook. Mm -hmm. En in ieder geval kan ik haar geruststellen met... Uh, uh, het feit dat uh, heel veel mensen, mannen en vrouwen, uh, dit hebben. En dit zullen herkennen. Alleen ja, het is natuurlijk een fantasie. En heel veel mensen voelen zich daar een beetje voor. En voelen zich een beetje schuldig op het moment om dat te vertellen als ze een partner hebben. Maar nou, dat... is het dan toch... De, want ik, ik denk dat het heel normaal is dat iedereen uh, wel fantasie ja. heeft. Maar zij zegt ja. eigenlijk dat ze uh, uh, alleen door seks met haar vriend gewoon niet opgewonden genoeg raakt. Dus, nee. En nooit. Is, is dat niet gek? Nou... Uh, dat weet ik niet of dat echt zo is. Kijk, als zij uh, uh, die beelden nodig heeft uh, om opgewonden te raken... dat is op zich niet zo heel erg raar. Ik denk dat dat mensen wel meer hebben. Maar dat het pas vervelend wordt op het moment dat ze er niet meer zonder kan. Hè? Dat ze dat, dat echt... Uh, uh... Ja, op zich hoeft dat nog niet vervelend te zijn, maar zij vindt dat vervelend. Mm -hmm. Zo van, ja, dan, dan heb ik het gevoel dat ik daar afhankelijk van ben. Ik kan niet meer Zonder die beelden kan ik uh, opgewonden raken. En als dus, ze dat echt vervelend vindt, wat zou ze er dan aan kunnen doen? Nou, wat ze nu al gedaan heeft, is door te melden. Hè, want uh, uh, dan kan ik nu vertellen: van, nou, ja, dat hebben veel meer mensen, dus op zich is dat niet erg. Dan probeer ik ook een beetje, hoop ik, bij haar die lading van dat uh, negatieve gevoel van schuld en schaamte eraf te halen. Mm -hmm. He, waardoor het uh, allemaal uh, wat, wat luchtiger wordt, waardoor ze zich ook uh, misschien tijdens het vrije ook wat meer uh, met hem bezig kan houden... in plaats van met alleen die beelden en de nare gevoelens die ze daarbij heeft. Want dat is vaak het risico. En um, misschien is het aardig dat ze dit ook gewoon eens aan hem meldt Dat ze zegt van goh, heb jij dat ook? Hè? Zo eens even algemeen vragen van uh, fantaseer jij ook wel eens... Uh, over uh, films die je gezien hebt of vind je dat leuk om porno te kijken? Misschien zo. kunnen ze samen eens kijken. En... Maar wel een en dat... beetje subtiel uh, brengen. Dus niet zeggen van, nou, uh, joh, ik, uh, ik, ik zit al te denken aan, uh, aan uh, je weet wel, uh, die en die we laat zagen als ik uh, seks heb met jou En uh, ja, ik vind, vind jou eigenlijk, uh, nou, ja, dat komt zo lullig over. Nee, nee, dan, maar uh, dat is ook helemaal niet, niet wat er gebeurt. Hè. Dat, uh, ze zegt ook helemaal niet van, ik vind hem niet leuk. Maar ja, ze zegt, ik heb die beelden nodig om, om opgewonden te raken. Dus ja, dat kun je een beetje inderdaad subtiel. Hè, van, goh, heb jij dat ook? Herken jij dat ook? En als je merkt, en de meeste mannen hebben het helemaal, hè, dat, uh, dat hij dat ook heeft... dan zou je kunnen zeggen, van, nou, zullen we een keer samen kijken? Kijk, en dan kun je die beelden die je had, die kun je vervangen door de nieuwe beelden. En die zijn van jullie samen. Dan hoeft ze zich al minder schuldig te voelen. Precies, dan deel je het eigenlijk samen. Is ja. het iets wat veel mensen ook doen, samen porno kijken of veel stellen in ieder geval? Nou, veel. Uh, ja, ik denk niet zo heel veel. Omdat, wat ik zei, heel veel mensen schamen zich daar een beetje voor. Hè, en voelen zich wat gegeneerd. Terwijl je het alle twee hebt. En uh, ja, ik zeg altijd, als je het alle twee leuk vindt, hè, stel het eens voor. dan kan er alleen maar leuker door worden. Nou, dus het komt wel goed met Sammy, zeg je eigenlijk. Oh, dat denk geen, ik echt wel. Geen probleem, ja. geen zorgen. Nee. Oké, okay, Wil, dank je wel. En uh, nou, hopelijk is Sam hiermee geholpen. Heb jij dus een vraag voor Wil die je volgende week beantwoord wil uh, horen hier? Mail dan even naar lust.bnn.nl. Wil, dank je. Graag gedaan. Dag. Lust Simone Wijnands. Radio 1. En heb je nou toevallig een plaat die je heel erg graag zou willen horen... omdat je daar bijzondere herinneringen bij hebt aan jouw geliefde? Dan kun je daar ook voor gaan mailen naar lust.bnn.nl. Of even bellen en dan draai je nummer 0891. 1, 2, 1, 0800, 1, 1, 2, 1. Een vakantieliefde waarmee je een romantische nacht had in een hotel. Of je allereerste vriendinnetje, door wie je ontmaagd werd, maar met wie het nu uit is. Of de herinnering aan je allereerste date met je huidige vriend of vriendin. Nou, bij al die mooie herinneringen past heel vaak de perfecte plaat. Misschien wel gewoon jullie plaat. Nou, dat is de liefdesplaat en die draaien we hier in Lust. Tim, goedenacht. Goedenacht. Jij belde naar 0800 1121 met jouw liefdesplaat. Ik wil ja. nog niet horen welke het is, maar eerst het verhaal wat erbij hoort. Oké, okay, nou het is een, een plaat die ik toen ik net mijn vriendinnetje had leren kennen, heel vaak in, in mijn auto draaide. Toen had ik een hele oude Volvo had ik gekregen van mijn ouders. En uh, ja, het was toen net aan met mijn vriendinnetje. En uh, we zaten samen vaak in de auto, want we woonden uit elkaar. Dus uh, ik ging vaak naar haar toe of uh, ging uh, vaak met mij mee ergens naartoe. En dan, uh, dan zaten we in de auto en dat was in de zomer. En dan uh, had ik altijd de cd van uh, Maroon 5 aan. Ach, en uh, ja, de, één liedje daarvan, dat, uh, dat zongen we altijd samen heel hard mee. En daar heb ik dus uh, hele goede herinneringen aan. Oké, okay, dus echt steeds op weg naar hoeveel kilometer zaten u dan in de auto? Nou, dat valt mee. Ik denk dat het uh, 60 kilometer was. Oké, okay, maar het duurde natuurlijk heel lang voor je gevoel, omdat je met uh, haar ja, was. Ja, tuurlijk. Je wilde zo snel mogelijk zijn. En dan, ben je, dan is een half uurtje is al te lang. <laughs> en uh, welke plaat is het dan, die jullie dan uh, draaiden? Ja, dat is van het album uh, Songs for Jane. En dat is het liedje Must Get Out. We gaan hem voor je draaien, Tim. Dank je wel. Te gek, dank je wel. Lust Lust, lust. Radio 1. Lust. Simone Venans. thread. Weaving figure in circles round your head. Ik try to laugh, maar cry instead. Patiently wait to hear the words you've never said. Fumbling through your dresser drawer. Forgot wat ik. you up. I'm letting you down I'm dancing till dawn I'm fooling around I'm not plaat van Tim van deze week heet Must Get Out van Maroon 5. En als jij nou ook zo'n plaat hebt waar heb je een speciale herinnering aan bewaart kun je die natuurlijk alvast naar ons mailen... lust.bnn.nl en zet dan eventjes je telefoonnummer erbij. Dan kunnen we volgende week hem wellicht draaien hier in Lust. Ik krijg ook veel mails binnen, sowieso, over het onderwerp van vannacht. Het draait hier helemaal om singles, het single bestaan. Happy single of niet. Ik heb echt hele diverse dingen binnengekregen. Zo eentje hier van een vrij ongelukkige single. Ik ben 33 en op een handjevol relaties na door de jaren heen... van enkele maanden tot anderhalf jaar nog altijd alleen schrijft Fred. Ik heb wel niet zo die biologische klok die de vrouw mee heeft... maar vind alleen zijn echt niet leuk. De afgelopen weken heb ik de moed toch wat opgegeven. Ik ben een iets uh, oudere gescheiden vrouw... die onlangs in mijn leven kwam en waar ik voor viel... die lijkt me nu toch weg te schuiven. Mijn grootste liefde en enige jaren zeer close vriendin... die uh, verhuisde naar Den Haag en verbrak de banden uiteindelijk. En veel goede vrienden en ook goede uh, ex-vriendinnen... die zijn al getrouwd en hebben kinderen. Nou, ik voel me best mislukt. In die zin schrijft hij leeg en nutteloos. Ik mis het toch, iemand naast me. Verder alles goed, fijne baan en vrienden, maar die ene, die ene. Waar blijft hij toch? En ook nog een mail van een gelukkige single. Sorry, van Ellie. Die schrijft. Ik ben juist nee, een gelukkige single. Heb samen gewoond en ben getrouwd geweest. Ik heb met mijn ex twee geweldige zoons voortgebracht. Ben nu 15 jaar alleen. En dat is geweldig. Lekker doen wat je zelf wil. En geen verantwoording hoeven afleggen. Niemand die zich bemoeit met je uitgaven. Of commentaar heeft op het feit dat je naar Graspop gaat. Met je zoon, zijn goede vriend. En die is vriendin. Heerlijk om met mijn zoon en diezelfde vriend. Het concert van Judas Priest. in 013 te hebben meegemaakt. Helemaal blij, dus hele verschillende verhalen. En dat is ook zo mooi aan, uh, aan deze nacht en uh, aan Lust. Dat je dus uh, allemaal verschillende uh, kanten van het verhaal hoort. Dus als jij daar nog over mee wil praten... dan uh, kun je altijd bellen naar 0800-1121 of mailen lust.bnn.nl Ons verslaggever Joris die gaat uh, elke week op pad... op zoek naar mooie liefdesverhalen. En uh, deze week ging hij gewapend met zijn microfoon uh, weer op pad... en kwam hij terecht op een feestje. Wie is de gelukkige geworden? Joris, die zocht het uit. Als ik zeg liefde. Liefde voor mij is uh, commitment eigenlijk. Een keuze. Een keuze die je maakt voor iemand anders. Uh, om je hele leven met uh, dat persoon door te brengen. Dat is liefde voor mij. Een keuze. En die keuze heb je gemaakt? Die keuze heb ik gemaakt, ja. Je bent op dit moment je vrijgezellenfeestje feestje aan het vieren. Ja, klopt. Dus alleen maar met uh, meisjes en uh, vrouwen. Maar wie is het? Hij is uh, Andy Lear. Waarschijnlijk uh, niemand echt bekend. Nee, nog maar... nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Maar hij is wel speciaal voor mij. En wat is zo speciaal aan hem? Hij is uh, heel toegewijd. Dus hij is uh, net als ik net zei in het Engels, committed. Hello. En... Uh, hij houdt zielswil van mij en uh, dat, dat is een uh, keuze die daarom heb ik voor hem gekozen eigenlijk. En nou, hoe kennen jullie elkaar al? Uh, drie jaar. We kennen elkaar vijf jaar, maar we zijn drie jaar met elkaar samen. En toen vroeg hij jou? Ja, hij vroeg mij om te trouwen. Hoe ja, nou, deed ja. hij dat? Hij deed het gewoon, we, we hebben het gewoon samen besloten. Amma, amma, dat, het, dat het de tijd werd om te trouwen. En je kent hem dus vijf jaar, maar hoe ja. hebben jullie elkaar leren kennen? Ik heb hem uh, leren kennen uh, in de kerk. Ja, grappig. In de kerk? Uh, ja, klopt. Ik ging uh, een geen keertje naar de kerk en ik heb hem ontmoet daar via een vriendin. Gewoon op zondagochtend. Op zondagochtend, ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ik kom nooit in de kerk. Ik dacht dat je dan met hele andere dingen bezig was. Nee, nee, nee. nee. Ik ga elke zondag naar de kerk. En... Hij ook? Hij ook, ja. En dan was je op een gegeven moment aan het zingen of aan het nee, luisteren? Ik, ja, naar... Nee, ik was gewoon een kennis van een vriendin van hem. En uh, toen uh, heeft uh, de vriendin uh, met, uh, met hem kennis laten maken. En nou uh, ja, zo, ja, zo begon iets eigenlijk tussen ons. Maar viel je in de eerste instantie op, want je kent hem niet? Uh, nee, uh, ik vond dat hij een hele uh, stille jongen was eigenlijk. Niet, niet zo expressief. En ik ben heel expressief extrovert. En dat maakte me meer nieuwsgierig om hem te leren kennen eigenlijk. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 23. Ben je jong nog? Ik ben best wel jong. Maar... Hoe oud is hij? Hij is 27. Maar ik ben best wel volwassen voor mijn leeftijd dan. vind wel heel jong hoor. Ja, het is wel jong. Maar ik, ik, ja, het is een keuze die ik echt uh, zeker van ben. En al je vriendinnen, ben je de eerste? Ja, ik ben de eerste. Nee, uh, zij tenminste. Zij is mijn uh, nicht. En zij, zij is al getrouwd. Twee jaar al getrouwd. En hoe oud was zij? zij was, hoe oud was je? 27. Toen was zij het, 25. Ben je zenuwachtig? Uh, wel een beetje. Ja, nu realiseerde ik eigenlijk dat, uh, dat ik ga trouwen. eigenlijk, Dat ik echt ga trouwen. Ja, het is een beetje spannend. Nee, nee. Uh, maar op zich is het wel een uh, goede spanning, laten we zo zeggen. Hoe ziet de dag eruit? Uh, op Curaçao gaan we trouwen eigenlijk. Uh, in de zon, 27 graden, dus echt heerlijk. Uh, met... Uh, Zeeview zee, uh, en uh, alles. Dus uh, het gaat echt heel leuk worden. Komt hij er ook vandaan? Ja, hij komt ook vandaan. Ja. En je gaat speciaal daar naartoe om het daar te vieren. Ja, klopt. En waarom niet in Nederland? Uh, ja, onze familie is eigenlijk daar. Dus we gaan gewoon daar met onze familie en zo een feestje vieren. Hoe vieren jullie dat? Is dat anders dan in Nederland? Ja, ik weet niet precies. Ik weet niet precies hoe het gaat hier in Nederland. Maar ja, daar gaat het echt met familie en dansen, met een band. En leuk doen en uh, ja, gewoon gezellig doen. Heerlijk hè? Heerlijk is dat. Ja, je straalt er helemaal bij. Ja, ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja. En dit is de man voor je leven. Het is de man van mijn leven, ja. Ik ga alleen maar één keer trouwen en uh, ja, voor de rest van mijn leven. Kindjes. Kindjes, ja, twee kindjes waarschijnlijk. Eentje van onszelf en ik ga eentje adopteren, denk ik. Nou, dat ziet er goed uit. Ja, zeker. Mooiste liefde, hè? Ja, zeker. Veel plezier. Dankjewel ambitieuze plannen, had dat meisje wat Joris tegenkwam. Verslaggever Joris op zoek naar mooie liefdesverhalen. Volgende week dan hoor je hem uiteraard weer. En het is misschien wel leuk om alvast eventjes een klein voorproefje te nemen op volgende week. Want uh, vanavond of vannacht draait het helemaal om single zijn, het single bestaan. Volgende week gaan we het over iets totaal anders hebben. Namelijk over macht. Macht in de liefde. En uh, Babette van Veen, de dochter van die heeft daar toevallig een hele mooie plaat over gemaakt. Vrouwen aan de macht, heet hij. Dus vast eventjes vooruitkijkend op Lust volgende week. Bij Bette van Veen, Vrouwen aan de macht. Maandagmorgen, winters koud. Mijn motor start niet, de puur man jouwt. Mevrouwtje geen benzine, dat is een beetje dom. Ik zeg een schuurtje in de slang van mijn brandstofpomp. Eén dag later, ijzerzaad. Verkoop er zeker grote schoon, Maar ik zeg nee, ik wil een pack en oplader, hetzelfde merk als mijn warmer. Werkdag nieuwe paan, de receptionist is vraagt: Ben jij van de stagiairs? Ik zeg nee, je nieuwe baas. Ik drink mijn koffie graag vers. Even later, ben weer thuis. Mijn man staat te staren naar een pan op het fornuis. Moet je een biefstuk zachtjes bakken of moet dat heen? Sabette van Veen, eh, tegenwoordig ook een heel erg single vrouw na jaren van huwelijk eh, pas gescheiden. En eh, Vrouw aan de Macht is eh, het liedje wat zij heeft gemaakt en eh, volgens mij ook wel een leuk uh, liedje. Wat vind ja. jij ervan uh, vind ik wel. Ik vind dat ze aardig, uh, een aardig moppie kan zingen. Ik had er nog niet zoveel van gehoord, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik ja. vind het ook leuk. Nou, Verrassend. Zeker. Volgende week dus in uh, Lust. Dan gaan we het hebben over macht in de liefde. Uh, en uh, Luc IKink van 47 Die is inmiddels naast mij aangeschoven. Um, single zijn, daar ging het bij ons vannacht over. Ja. Uh, ben jij zelf nog single? Ja. Kan je nog herinneren ja. wanneer... Je... <laughs> nee, ik ben geen single nee? meer. Maar ik uh, uh, ja, kan me wel herinneren de laatste keer. Dat is namelijk 6,5 jaar geleden ongeveer. Dus, uh, ja. Oké, okay, dus. en? Ja, ik... ik uh, ja. Wat was leuker? Uh, <laughs> nee, nee, ik vond het allebei wel leuk, maar ik, vond, ik, ben, ik ben niet zo'n enorme player uh, die de hele tijd rond rondhubste uh, van vrouwen en vrouwen. Nee, vrouw, nee ja, dat zou je misschien wel denken. ik zou maar... het wel denken. Ja, maar nee, nee toch niet. Nee. <laughs> nou, <okay. laughs> ik heb trouwens nieuws. Oh? Uh, Hebben jullie misschien helemaal niet meegekregen? Nee. Maar dat stond niet. in de krant: uh, de relatie tussen uh, Johnny de Mol en model Celine Prins van 24 is voorbij. Ach, staat nu op internet. Dus dat dingen. een telex Ja, het koppel zou sinds april een relatie met elkaar hebben. Hij heeft er nooit echt openhartig over gesproken. Maar nu heeft, uh, hebben bronnen aan shownews verteld dat de liefde inmiddels weer voorbij is. Dus die is ook een single. Oh, ja, en hij stond altijd he? al heel erg bekend als de Eeuwige Vrijgezel natuurlijk. Ja, hè? ja. Of een be beetje een player. Beetje in play, in een beetje een pleer, maar hij heeft, nu, hij heeft ooit, een keertje, ooit een keertje aangegeven... en dat heb ik ook ooit een keertje gezegd in een interview... maar hij heeft ooit een keertje gezegd in een interview... dat hij nu niet meer zomaar vrij bleef, blijvend aan het uh, scharrelen is... maar dat hij alleen nog maar deed met vrouwen... waarmee het uh, tot een serieuze relatie zou kunnen uitgroeien. Hmm. Dus hij doet niet meer zomaar een, een scharreltje hier en een scharreltje daar. Dat, dat, daar is hij niet meer van. Hij is echt al op zoek naar iets serieus. Ja. Zou jij op Johnny uh, de Mol kunnen vallen? Ja... Weet ik niet, ja. ik vind hem niet per se heel erg uh, aantrekkelijk of zo. Hmm. Het is niet, niet, niet zo'n man waarvan ik meteen denk van wauw, daar val ik meteen van... Uh, van van de boven. Nee, maar ik, <laughs> ik vind wel, uh, ik ken hem natuurlijk niet, maar wat ik zie van hem op televisie. Dus het lijkt me wel een leuke, uh, leuke vent. Ik denk dat je wel met hem kan lachen, dat ja. hij wel wat te vertellen heeft. En dat ook wel heel erg belangrijk is. Ja. Ik zou hem eerst even wat beter moeten leren kennen. Het is ook saai. Ja? Natuurlijk, ja. Ja, ik het er gewoon vergaan. Gewoon, denk je dat hij dat ook ziet Tuurlijk, ja, ja. denk ik wel. Ja. Ja. Ik heb net ook uitgebreid verteld hè, dat ik uh, al een tijdje niet meer single ben. Maar oh. al, als, ik niet, uh, als ik weer single word, onverhoud binnenkort, dan, uh, dan ga ik ervoor. zo. Dat zou ik uh, zeker doen. Dat, <laughs> dat lijkt me een goed idee. Ja. Wat ga jij zo meteen doen in 4-7? Nou ja, het is echt uh, het is de nacht van Prince, is dit. Uh, de belangrijkste uh, nacht van Prince in ieder geval. Hij doet natuurlijk drie optredens. En ik hoop zo meteen nog wat mensen te kunnen spreken die bij dat concert zijn geweest. Als het goed is, is het nu zo'n beetje afgelopen. Het schijnt echt fantastisch te zijn geweest, dat las ik op Twitter. Um, maar dat is niet het onderwerp. We gaan het hebben over idolen. Dus uh, je grote idool. Maar als je bij Prince bent geweest en je zit nu in een auto, bel even. Ik ben heel benieuwd hoe het was. 0801-121 0801-121. En onze verslaggever Vera, die is in Rennesse. En het is helemaal los aan het gaan. Hoor is ook zo meteen. Oké, okay, en als Prins je grote idool is, dan mag dat natuurlijk ook. Ja, op, toch? Ja, dan mag je zeker. ook over meepraten. Dat zo meteen dus in 4-7. Lust voor vannacht zit erop. Maar volgende week gaat het dus over macht. Het nieuws nu met Mark Visser. Radio 1-1-1. Lust. En.